Als je zeeleeuw bent, hoeft dat niet. Oh, het kan ik dat goed, hè? Wat oh, Geweldig, Bims. Dat kan niemand op de wereld zo goed als jij. Jij zou wel willen dat je het kan, hè? Nou, als je terugkomt zal ik het je leren. Nu hebben we er geen tijd voor. Nee, we moeten luisteren of ze al komen. Wij luisteren ook, hè, zo? Ik luister met de oren van de kop. Tante Bamboe. ...kan je ook in de kop bijten? Zijn leven bijt ze nooit in de kop. Alleen wolven speelgoed je zielig voor ze, hè? En Binko? Binko ook? Heb jij dat wel eens gezien, Zoemp? Ik wel, vaak. En het dat ze dan doet? <laughs> Als ze grinnikt, heeft ze drie apenkoppen. Oh, mag je niet zeggen? Vind jij ook niet dat Bamboe hier zo verandert? Ik kan niet zeggen dat ze erop vooruit gaat.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 Je moet stil zijn, Bims. Jij schreeuwt altijd zo hard. Makreeltje luistert of hij de zeehonden hoort. We moeten heel stil zijn, Soemp. Hij moet naar de zee, als de zeehonden roepen. Ze brengen bericht van Moem. En Makreeltje wil ze vertellen dat hij morgen weggaat. Dan weet Moem dat ook. Makreeltje zegt dat hij niet weg mag gaan van Moem. Hij moet wachten tot ze terugkomt. Maar Tante Bamboe zegt dat hij weg moet heeft vandaag alles klaargemaakt voor de reis. Tante bamboe heeft vanavond gehuild. Dat heb jij ook gehoord toen we stonden te luisteren achter de deur. Morgen gaat makreeltje weg, zei ze. Dan is alles voorbij. Toen begon Bingo te lachen. Bingo lacht als een zeemeeuw. Hij zegt dat hij dat geleerd heeft in zijn kleine vissersboot. Wij zouden dat ook kunnen leren als we altijd op zee waren. Jij wil ook niet lachen als een zeevogel. Heshoemp? Wij gaan straks trouwen, hoorden we Binko zeggen. Volgend voorjaar, voor we weer uitvaren. Tante Bamboe scheen het niet eens te horen. Die stumper zijn ze. Die stumper. Wij weten niet wie ze daarmee bedoelde. Wij hebben meteen afgesproken dat we dat niet wisten. Toen hoorden we niets meer.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 Wij zijn heel slim, hè, he, mijn kreeltje. Wij weten er wel wat op. Als hij zegt, wat is dat knulletje, dan zeg ik, dat is een schelp, meneer de douane. Veel blom, zegt de douane dan, wat is dat de mooie. En dan zeg ik lekker niet dat het mijn papi is. Dat is handig, dat doen wollige speelgoedhondjes ook altijd. Zij willen.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 Jawel, Bims. Oh jij je mond, klein speelgoedding. Je maakt minder war. Hoe begon het ook alweer, die historie? Er was... Er was eens... Er was eens in het land van de Zoempaas een groot moordenaar. De opvreter van alle dieren. Vooral hondjes lust je graag.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 Het stemmetje van zo even en ook de stem van Schipper Salvor. Wel duizend Schipper Salvor stemmen tegelijk. Ze brulden over de zee. Bims, Schreeuwden ze. Wat doe jij hier? Ik zei heel zachtjes met mijn kleinste stemmetje. Ik kijk of mom al komt. En toen bromde de stem van de lampen. Ga toch naar huis, klein speelgoedondje, Ga toch slapen. Toen het licht van de vuurtoren weer voorbij kwam...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 hoor ze niet meer, Bims. Maar dat geeft niets. Ze liggen te luisteren achter de branding of wij al komen. Ze wacht op ons. Jij mag op mijn schouder zitten, Bims. Dan draag ik jou als schipper salvo. Als Moem ons zo ziet komen, dan zegt ze... ...wat een grote jongen ben jij geworden. Zegt ze ook iets van mij, baasje?